1 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. ...informatie over een aanrijding bij het Centraal Station in Amsterdam. Daarbij raakten in juni zeven mensen gewond. Akerboom heeft een mail gestuurd aan alle politiemedewerkers... waarin hij het lekken stuitend en onacceptabel noemt. De man die de mensen aanreed zat een tijdje vast... omdat de politie er zeker van wilde zijn dat er geen opzet in het spel was. Uiteindelijk bleek volgens de politie dat hij onwel was geworden. De website Geen Stijl publiceerde dinsdag gegevens over de man. Volgens Akerboom kan het niet anders of iemand van de politie heeft die informatie aan Geen Stijl gegeven. De aanwijzingen dat er gisteravond een aanslag zou worden gepleegd in Rotterdam waren heel concreet, zegt de politie. De Spaanse politie zei dat de aanslag zou plaatsvinden in concertzaal De Maassilo bij het optreden van de Amerikaanse band Al Las. Of er een verband is met moslimterrorisme weet de Rotterdamse politie niet. Vanuit Spanje kwamen ook inlichtingen over een verdachte van 22 uit Brabant. Hij werd vannacht door een antiterreureenheid gearresteerd en zijn huis werd doorzocht. Volgens Omroep Brabant woont hij in Zevenbergen. Tijdens het debat over de eiercrisis hebben veel Kamerleden hun pijlen gericht op de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA. Veel Kamerleden zeggen dat het vertrouwen in de voedselveiligheid een deuk heeft opgelopen. De fipronilaffaire zou minder groot zijn geworden en er hadden minder kippen hoeven te worden gedood... als de NVWA na TIPS vorig jaar grondiger onderzoek had gedaan, vinden veel fracties. In Bosnië is een massagraf ontdekt met een nog onbekend aantal lichamen. Het ligt vlakbij de plek waar 25 jaar geleden zo'n 200 burgers werden doodgeschoten. Het waren Kroaten en Bosnische moslims. Ze werden door de Bosnische Serviërs langs de kant van de weg gezet en gedood. Lichamen werden in een ravijn gegooid. Begin deze week werd de massamoord nog herdacht. Het weer. Zon alleen in het oosten. Eerst wat meer wolkenvelden. In het binnenland een kleine kans op een bui. En het wordt 22 graden. Morgen zo goed als droog en iets warmer. In het weekend is het weer wat wisselvalliger. Dit was het NMH. DfM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooije van de ANWB. In de Randstad is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Hoek van Holland. Bij Delfshaven, Rotterdam-Delfshaven, staat 2 km4. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeers.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 Boeken om de tien pagina's een bladzijde zwart oh. Om te pesten. Oh. Nou heb ik daar wel een, een beetje spijt van. Oh. Want in de eerste plaats hielp het niet al te veel. En, en in de tweede plaats had ik mijn boeken zelf nog, nog niet allemaal gelezen. Oh.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 Maar voor de rest leen ik geen boek meer uit, hoor. Aan, aan niemand niet. En ook aan jullie niet. En kom er niet aan, hoor. Men, ik heb het geld er niet voor. Geld er niet voor over, zou je bedoelen? Ik weet zeker dat... En, en ik weet zeker dat jullie niet eens weten hoeveel een boek kost. Elf euro kost het een boek. En dat, hebben, en, en dat hebben jullie er niet voor over. Maar jullie hebben wel eens een om oh, naar zo'n klote cabaretje te komen kijken. <lacht> stelletje, een uh, stelletje hufters. een <lacht> uh, uh, getijsem. <lacht> ja, ik, ik word hier ik word hier, hier bloed van. Ik, ik, ik zou er ik zou verdomme bijna van gaan stoten. <lacht>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 Gered van de zon Water draagt draag het water naar de zee Water draagt draag het water naar de zee Boudewijn de Groot En waarom draaien we dat? Nou, dat is eigenlijk ook een beetje artiest in het licht Want het is vandaag... Uh... Uh, 51 jaar geleden. Nee, 49 jaar geleden. 1968. 1968 kwam deze single uit. En dat was precies op 24 augustus. Dus, dus vandaar. Baanheine Groot en daarvoor Donkey Joking met Boekelenen. Een hilarische, hilarische conferentie van Fred Florissen. Echt helemaal uh, geweldig. Goed.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 And that is when I Saw her As I pulled in U kent het allemaal. Uh, Home ah, man. Oh, ja, u kent het natuurlijk allemaal van. Uh, van Gene Pitney, dit liedje. Maar dit waren Jay and the Americans. 24 Hours from Tulsa. Ook leuk. JJ Kale. Cloudy Day. Metaaltje van J.J. Uh, Kale. Een van de, de... Onder andere ook een van de inspirators voor uh, Clapton. He? Die heeft heel veel van zijn was dus, uh, opnieuw opgenomen. Dit heet Cloudy Day. En... Um, Herman Brood, ja, daar, daar moet je het eigenlijk ook soms wel eens even over hebben. Want Herman Brood, ja, dat is al een tijdje geleden natuurlijk. Dat hij uh, van een uh, dak van het Hilton afsprong. Maar zijn uh, Band Wild Romans uh, bestaat nog steeds. Uh, met de originele gitariste Danny Lademacher. En die spelen aanstaande vrijdag in P60 in Amstelveen. Dus als u dat eens een keer wil zien, dan uh, moet u daar naartoe gaan. Het is een mooie zaal trouwens. Prachtige zaal, P60. En, uh, dus als u de, de Wild Romans met Danny Langem-Lademacher wil zien... Nou, dan moet je aanstaande vrijdag dus naar P60 in Amstelveen. En dit is echt Herman. Ja, een van de eerste grote hits van Herman Brood natuurlijk. En zijn toenmalige band The Wild Romance. En, en weet je wat zo leuk was? Uh, dat die plaat draaide, ontstonden hier ineens allerlei discussies tussen de dames. Van, uh, van, uh, van, uh, van, uh, van uh, dit is gepikt. Ja. Ja. God, wat deed het me ook weer aan denken. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik kon er even niet op komen, maar. Nee. Maar we ja. hebben het getraceerd. Ja, we hebben hem. Jullie ja. hebben hem, hè? Ja. ja. En dan gaan we er maar vanuit dat het niet echt pikken is, maar geïnspireerd op. Door. Ja. ja. Nou ja, je kan ook zeggen, het bekende spreekwoord: hè, beter goed gepikt dan slecht gecomponeerd. Hé. Hey. <lacht> ja, beter goed gejat ja. dan slecht, ja. slecht gemaakt. Ja. Ja. Maar van welk nummer komt het nou af? Come together. Yes. Is dat zo? Ja. Van come together van wie? Van, van de, de Beatles. Beatles. Oh, van de Beatles. Oh, ja. wist ik niet. Goh, nou, weer hebben geleerd vandaag. Dus, uh, dus ja, dat is lekker. Goed, hè? Ja. Twee dames in de maling nemen, Rudy. Ja. Twee maar meteen. Gevaarlijk, hè? Ja. Dat snap je zeker wel. Ja. Heel gevaarlijk. Hij zoekt hem hoor. Hij zoekt hem Ik zeggen dat dit nummer duidelijk als uh, inspiratiebron heeft uh, gediend voor Saturday Night. De Beatles van het album Abbey Road uit 1969 en dat heet Come Together. En het nummer van John Lennon ooit zei: I'll never write such daft lyrics again. <laughs> hij kon de tekst zelf. Hij, hij heeft het daarna nog eens een keer live gespeeld uh, bij een concert in uh, New York en toen had hij niet de goede tekst. Hij wist het zelf ook niet meer. Nou, sorry, het is ook een tekst die ik niet in mijn kop kan krijgen. Dan het altijd maar een tekstje erbij. Dat is handig. Come together, the Beatles. En dan is het uh, langzamerhand alweer uh, bijna half twee geworden, dames en heren. De tijd vliegt. Time flies when you're having fun. Zeggen ze dan. En uh, we gaan naar het, uh, naar het nieuws. Als de jingles werkt en ons begin maar voor Nou ja, ik gek van die computer. Hij doet het gewoon Zullen we de mensen gewoon nieuws vertellen? Ruud? Oude tijden herleven op het circuit in Zandvoort 1, 2 en 3 september is daar de historic Grand Prix. Wanneer de zon nog hoog aan de hemel staat, kunnen liefhebbers genieten van de meest prachtige race bolides van Welleer. Historic Grand Prix duiken we terug in de tijd en kunt u genieten van de tot verbeelding sprekende raceklasse met goed gevulde startvelden. Als kers op de taart rijden tijdens de Historic Grand Prix parade op zaterdagavond meer dan 100 historische wagens van het circuitpark Zandvoort naar het mooie centrum van ons dorp zandvoort Zee. En na drie mooie rondes worden de auto's geparkeerd zodat bezoekers de auto's van dichtbij kunnen bewonderen... en soms zelfs plaats mogen nemen... in de prachtige bolides van Welleer. Dit unieke spektakel... bezorgt ieder jaar weer vele bezoekers van Zandvoort... veel plezier aan. Sluitend op de historic Grand Prix Parade... kun je genieten, dansen en meezingen... op het Raadhuisplein. Op vrijdag 25, 26 en 27 augustus... vindt de 40ste auditie... van de Uitmarkt plaats. De aftrap van het theaterseizoen in Amsterdam... en dat vindt plaats op de nieuwe locatie rondom het Oosterdok. Bedankt voor de schade aan onze nette beste windmolenindustrie. Zo meldde Eendracht Maakt Kracht, een koepelorganisatie voor kottervissers op Twitter. Want zij troffen daar een onaangename verrassing in hun netten... van de Kotter UK 48. Ze vonden een stuk windmolen in hun netten. Het is niet bekend van welk windmolenpark het onderdeel afkomstig is... en hoe het precies in zee is beland. Bij een ernstig ongeval op circuit Zandvoort gisterenmiddag er was op dat moment een rijvaardigheidstraining voor motorfietsen gaande... is een slachtoffer gevallen. Het slachtoffer is door het ambulancepersoneel gestabiliseerd... en na de eerste zorg met spoed en onder politiebegeleiding... naar het ziekenhuis overgebracht. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd...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 En het wordt maximaal 21 graden. Blijf naar de hemel kijken voor het allerlaatste gevoel wat wij kunnen beleven aan onze nazomer. Het weer is voor ons weer samengesteld door Lex van den Hoorn.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 Within, and I've been there before. But that life's a so full of the superficial. Or a fountain, the promise is forever young. You know, some people need to Van onze sidekick, Beb Squerus. En waarom, Beb? Waarom dit liedje, Beb? Ieder liedje wat zo'n prachtige tekst heeft, ja? soms is het leven gewoon niks zonder je grote liefde. Oh. Het is toch een kers op de taart. Ja. <laughs> Kijk, kijk, kijk. Kijk, kijk nou, we hebben een zeer poëtische sidekick erbij, hoor. Goed, nou, uh, hartstikke mooi. Uh, dit was uh, dus Alicia Kies. hoe heet het nummer? Want dat denk ik even kwijt. In Five Ain't Got You. En daar gaat het eigenlijk over. Ja. Voor alle verliefde mensen vandaag. die naar de zee zitten te staren en zitten te genieten. Voor haar of hem die naast je zit. Ja. <sées> ik, zeg laatst, ik was laatst ook op het strand. Ik zeg tegen een, tegen een uh, meneer... Ik zeg, weet u hoe warm het zeewater is? Ik zeg, nee, dat weet hij niet, Teddy. Dat weet ik niet. Ik zeg, nou vraag ik dan een andere kwal. <være balance> <laughs> ja, oude grap, maar goed. Hey, we hebben nog een uh, artiest in het licht nodig. Uh, de, uh, euh, uh, nodig niet, maar we hebben er nog eentje staan. Want uh, vandaag, 24 augustus uh, 1910... Werd uh, Heinz Pulsa geboren in Zwitserland en als u natuurlijk weet Heinz Pulsa, dan weet u natuurlijk al waarover het gaat, hè? Ik wel. Ja, dokter Anders P, hij, ja, over, oh, hij, overleed, vo, hij overleed vorig jaar. En uh, ja. op hoge leeftijd, ah, ja. Uh, ja, want 1910, 19, 2016, ja, ja, ja. dus 94, 93, 93 was hij volgens mij. Hans uh, ja, Polza, dus dokter Anders P, was het zijn, is vandaag zijn geboortedag. En uh, hij zou dus vandaag, heel uh, nou, heel oud geworden zijn, 94. precies nee, 97 5. als hij van 1910 is. Oh ja. 97. 97. Ja. Wow. Ja, 97. Ja, oh, goed. Nou, maar... hij, is, hij, is, hij is niet in de wieg erin gebleven. Nee, nee dat zeker niet. En maar we gaan een heel een... mooi zagen ja. in de jaren. We gaan een uh, heel mooi liedje van hem draaien. Al nou, Dr. P. Anders nee. Anders Artiest in het Licht. Nee. En we hopen dat de computer het doet. En dan krijgen we.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 She's standing right. Franklin. En zij was er eerder mee dan de Beatles in de tijd, want dat was het leuke juist. Voordat de Beatles single officieel uitkwam, was die van uh, Rita, die was er al. Ja, Let It Be. En een prachtige versie van The Queen of Soul. Uh, Rita Franklin. Ramses Chaffee. Die mag vandaag ook wel eens mee, vind ik. Gewoon gezellig. Toch? Ja, vind ik wel. We zullen doorgaan. We zullen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 Als we samen zijn, we zullen doorgaan. Telkens als we stilstaan om weer door te gaan. Nacht in een ark, we zullen doorgaan. We zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Dat we samen zijn, we zullen doorgaan. Als niemand meer verwacht dat we weer door. Een sprakeloze nacht We zullen doorgaan We zullen doorgaan We zullen doorgaan Tot we samen zijn Dus moest ik verplassen plassen zingen. Het was een kwestie van doorgaan. Ja. Doorgaan dat de muziek. Doorgaan tot hij terug is. Ja, we hebben wel leuke aparte muziekjes vandaag. Dit is er ook een: de Midnight Special. Gonna come this Rosie, how do well you know? Well, I knows about her an apron and the dress she wore, umbrella on the shoulder, piece of paper in her hand. Well, I'm calling to the governor, turn and loosen my man, let the midnight special shine a light on me. The Midnight is Special I shine an ever-loving light on me When you get up in the morning You hear the big bell ring You go marching to the table It's the same damn thing Life and forth on the table There's nothing in my pain If you say a thing about The midnight special, a shining ever loving light on me. And you better not stagger And you better not fight Benson will arrest you Jimmy Bona take you down And you can bet your bottom dollar You penitentiary bound Let the Midnight Special Shine a light, shine a light on me Let the Midnight Special Shine a ever-loving light on me Jumpin' little Judy Modified girl Well, Judy boy, jumpin' Midnight special Shine a ever love and light on me. Will a midnight special Shine a light on me. Will a midnight special Shine a ever love and light on me. Erik uh, Bip. <laughs> Noodwoord. Samen met J.J. Milton. En die zal waarschijnlijk... Ja, ik denk dat het een beetje... moeten een beetje situeren in de Mississippi-delta. Denk ik dit zo'n beetje. Beetje bij, in de buurt van New Orleans. Want zo klinkt het wel. Beetje Tex-Mex en zo. Dus, dat, uh, dus een beetje Texas. Uh, weet ik. Beetje in die buurt. Oké, okay, uh, nou ja. Uh, yeah. uh, time flies when you're having fun. Zeggen ze dan.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 Ja en u weet het op donderdag is dit altijd mijn afsluiter. Want dan zitten we er wat mij betreft voor deze week weer op, wat Zandvoort Lunch betreft. Is het ook wel weer mooi geweest hoor, na drie dagen. We zijn er weer helemaal vandaag. Uh, ik dank onze, onze beide meisjes. Onze, onze twee sidekicks vandaag. Nou, dat is een luxe probleem hoor. Dat houden we niet zo. Maar... <laughs> Noem jij het maar het probleem? Nou, wat jij... Wij vonden het hartstikke gezellig. Wat jij Ja. Het <laughs> ja. Nou, oké. Okay. Mag jij geval... vinden. Ja, volgende week zijn we er weer vanaf dinsdag. Okay. Uiteraard. Um, dan is Angela er ook. Ja, en en dan is, ben ik er ook weer. En Bep is er woensdag en donderdag weer, zolang Dolly op vakantie is. Oehoe. Wij verheugen ons. He? Wij verheugen ons. Ja, yes! toch? Zo is dat. Goed, uh, bedankt voor het luisteren van deze keer. En uh, we zien u uh, hopelijk uh, weer uh, volgende week aan uw radio. En, uh, we vonden het weer leuk om het voor u te mogen doen vandaag. Dus oh, ik zou altijd. zeggen, tot ja. ziens! Fijn weekend! Fijn weekend alvast!